Applaus, geef hem een applaus. Hij verdient het, hij verdient het. Halleluja. Alleen hij verdient onze prijs en onze aanbidding. Alleen hij verdient het. Halleluja. Halleluja. Ik geloof dat God met ons wil spreken vandaag. En eigenlijk, de aanbidding was al geweldig, maar ik geloof dat hij nog met ons wil spreken vandaag. En we zijn al bezig. Hoeveel weten dat we bezig zijn met de serie? Hoe heet de serie? Ik ben, juist. Ik ben, yes. We zijn bezig met de serie Ik ben in Johannes. De zeven uitspraken van Jezus in Johannes waarbij hij zegt ik ben. Hij zegt ik ben het brood des leven. Ik ben het licht, de, de licht van de wereld. Ik ben de opstanding in het leven. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Ik ben de goede wijnrank. En dan is er nog eentje. Ik ben de opstanding in het leven, heb ik die al gezegd? Oh, de weg, de waarheid en het leven, juist, dat is het. Dat zijn de zeven um, uitspraken van Jezus in Johannes, waarbij hij over zichzelf spreekt en hij zegt, ik ben, en dan komt hij altijd met een uitspraak, waarbij het volk altijd verbaasd was dat er iemand was dat zo'n uitspraak kon maken, dat hij de autoriteit had. Om zo een uitspraak te doen. We weten dat Jezus sprak, zegt de Bijbel, Hij sprak als iemand met autoriteit. Want in het Oude Testament, we zien Mozes spreken, we zien, um, we zien profeten spreken, maar iedereen zegt: zo zegt de Heere. Zo zegt de Heerde. zo zegt de Heeren. Iedereen sprak namens God. Maar Jezus zei: jullie hebben gehoord, maar ik zeg jullie. En Jezus was iemand die sprak vanuit een positie van autoriteit. Het was niemand, ze hadden dit nog nooit gezien dat er iemand sprak uit een positie van autoriteit. En Jezus zei, ik ben, ik ben. En hij had heel veel uitspraken gedaan. Ik ben. En vandaag gaan we kijken naar de uitspraak waarbij hij zegt, ik ben het licht van de wereld. Maar voordat we dat gaan lezen, wil ik graag lezen in Johannes 1, vers 1 tot en met 5. Laten we gaan lezen in Johannes 1, vers 1 tot en met 5. Als jullie met me mee kunnen opstaan voor het lezen van het woord van God uit eerbied. Johannes 1, vers 1 tot en met 5. Het is een bekende tekst.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 En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet gegrepen. Kunnen jullie met mij deze laatste vers hier samen oplezen? En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet gegrepen. De duisternis heeft het niet gegrepen. Zeg nog een keer, de duisternis heeft het niet gegrepen. We gaan nu naar Johannes 8. En daarna kun jullie je plaatsnemen. Hè? Maar we gaan eerst naar Johannes 8. En we gaan lezen in vers 12. Johannes 8. En dan vers 12. Het zegt ons. Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Amen. Voordat je plaats gaat nemen, wil ik dat je drie, vier mensen... Mm, laten we zeggen... Wat zeggen jullie? Drie? Drie mensen een high five geven en zeg tegen schijn, schijn, schijn, schijn, schijn, schijn. Vandaag gaan we het hebben over het licht van de wereld. En we gaan het hebben over schijnen. Jullie kunnen plaatsnemen. Jullie kunnen plaatsnemen, dankjewel. En we zijn al drie weken bezig. We hebben het brood des levens gehad. Hoe Jezus zei over zichzelf dat hij het hoofdgerecht was en is nog steeds. Dat was één. Als tweede... Hebben we gehad, wat was vorige week? Wat hebben we vorige week gehad? Wat hebben we vorige week gehad? Als jullie zo snel vergeten, dan stop ik met preken. De opstanding in het leven. Het is altijd goed om aantekeningen te nemen als je preken aan luisteren, Want het is niet één dag, het is iets dat je kan meenemen door in je week heen. En je kan altijd terugkijken van, je kan altijd terugkouwen, zeg maar, herkouwen. Als een koe, een is van zes keer zijn eten. En wij als christenen kunnen altijd herkouwen het woord dat we ontvangen. Dus het is altijd belangrijk om aantekeningen te nemen. Want je zegt wel tegen jezelf, oh nee, dat herinner ik wel. Dat zeg je altijd op school ook. En als je bij als je, ja dat herinner ik wel. Ik hoef niet op te schrijven. En dat is de grootste leger dat je jezelf kan vertellen, want je vergeet het altijd. En het is altijd belangrijk om aantekeningen te nemen wanneer er gepreekt wordt of wanneer er een studie is. En vandaag um, bestuderen we de tekst waarbij Jezus zegt... Ik ben het licht van de wereld. En de uitspraak dat Jezus hier doet... was een zeer um, verfrissende uitspraak. En het was een zeer uitdagende uitspraak. Het was een uitspraak dat niemand durfde te doen in die tijd. En waarom was het een, een uitdagende uitspraak? We zien in vers 20 staat er, deze woorden sprak Jezus bij de schatkamer, lerende in de tempel. En niemand greep hem, want zijn uren was nog niet gekomen. Dus de uitspraak dat Jezus hier doet, was een uitspraak waarbij de joden hem wilden grijpen. Er was iets in de uitspraak van Jezus, dat de joden zetten dat ze hem wilden grijpen... Maar waarom wilden de Joden Jezus grijpen? Wat heeft hij gezegd? Hij zei simpelweg: Ik ben het licht van de wereld. En waarom wilden ze hem grijpen? Ten eerste moeten we een paar dingen realiseren. Oké, okay? als je met mij meegaat, we gaan even een studie nemen en daarna gaan we preken. Yes? dus je moet even opletten. Hier aan, wat hier aan de hand was, was dat er de feest, de Loofhuttenfeest, bezig was. Wat is de Loofhuttenfeest? Loofhuttenfeest is een feest waarbij de joden herdachten aan de tijd, ze dachten terug, ze, ze gingen gedenken aan de tijd dat ze uit Egypte werden gehaald en in de woestijn leefden in tenten. De, oftewel de Loofhuttenfeest en ze dachten dan terug aan de tijd dat de joden uit Egypte kwamen en ze gingen richting het beloofde land en ze leefden in tenten. En hier gedachten ze ook bijvoorbeeld dat er, rots, dat, dat er water uit de rots kwam. Dat was ook um, iets waar ze um, dachten in die tijd, wat ze vierden in die tijd. Dat God voorzag voor hen in hun leven door water uit de rots te laten vloeien. En tijdens de loofhuttefeest, heel grappig, Jezus staat op en zegt... Wie dorst heeft, komt tot mij en... En stromen van levend water zullen vloeien uit zijn binnenste. Dit deed Jezus tijdens de loofhuttenfeest. Maar tijdens de loofhuttenfeest was het ook de tijd dat de joden herdachten aan de rots. Dus Jezus zei als het ware, ik ben dat rots. De, ik, ben, ik ben de vertegenwoordiging van de rots dat voorzag werd, dat voorzien werd in de woestijn. Ik ben daar de werkelijke vertegenwoordiging van. Wie tot mij komt zal nooit dorst hebben. Stromen van levend water zullen vloeien uit zijn binnenste. Dat is ook een uitspraak dat Jezus deed hier bij, tijdens de Loofhuttenfeest. Een tweede ding dat ze herdachten ook tijdens de Loofhuttenfeest was dat de Joden in, in, tijdens de dag, overdag, hadden ze een wolk dat hun begeleidde en, en daar was bij hen. En in de avond werd die kolom, dat wolk, werd een vierkolom. Het was een vierkolom dat, dat heel hard scheen, dat heel vierig was, dat hun begeleiden in de avond. En dat als licht was in de avond, en ook warmte in de avond. Want de woestijn, ik weet niet wie het weet, de woestijn is heel warm in, in, overdag, maar in de avond kan het zelfs vriezen. Het is heel koud in de avond. En ze herdachten dus ten eerste de rots, dat water um, waaruit water vloeide, en Jezus zei... Wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen vloeien uit zijn binnenste. En ze herdachten ook de tijd dat er vuurkolom was. En wat ze dan deden... Je moet even met me meegaan en daarna ga ik preken. Rustig aan. Um, er waren vier kolommen in, in, de, in het hof. Het heette de Hof van de Vrouwen. Waren er vier kolommen. En bij de vier kolommen waren er allemaal waren er vier, vier schalen van goud. Waren er vier, vier schalen. Dus je had vier kolommen... En elke kolom had vier schalen met vuur dat brandde tijdens het feest. En het was, het was allemaal van goud en het was heel hoog. En dit scheen over heel de tempel en mensen konden van ver deze kolommen zien van zestien schalen van vuur in totaal dat brandde. En men geloofde dat Jezus toen hij deze uitspraak maakte, dat hij daar was in, de, in, die, in, die, in, die, in die plek. En dat mensen nog zaten te denken aan deze... Aan deze tentoonstelling, aan deze symbolistische karakter van wat er was gebeurd in de woestijn. En velen denken dat Jezus daar was op die plek. En dus moet je even voorstellen, even met me mee voorstellen. Jezus staat daar, er is vier kolommen, met elke kolom vier schalen van vuur dat branden en het hele ding verlichten. Dat stond voor de vuurkolom dat de de slaven die uit Egypte kwamen... hun begeleiden. En Jezus hier zegt tegen de mensen... ik ben het licht van de wereld. Nee. Nu hebben we een context. Nu hebben we een context... waarom mensen hem wilden grijpen. Want wat Jezus hier als het ware zei... is het dat hij het licht is... dat leidt uit slavernij naar redding. Hij is... Het licht dat leidt vanuit slavernij naar het beloofde land. Hij is dat licht. En Jezus wilde hier laten zien dat hij het licht is van de wereld. Dat, dat, dat de mensen leiden, leidt van slavernij naar het beloofde land. Hij is het licht van de wereld dat voorzien werd door God. Dus Jezus, wees terug. Wie tot mij komt zal nooit dorsten, want stromen van levend water zullen uit hem vloeien. Dus hij verwees naar de rots. En hier verwees hij naar de vuurkolom daar in Exodus... waar de mensen werden begeleid door een vuurkolom. Dus dit was een significante um, uitspraak van Jezus... waarbij hij zegt, ik ben het licht. En hij zegt niet alleen, ik ben het licht van de joden. Hij zei, ik ben het licht van de? Ja. Haha. En de joden waren gefocust... En ze vierden dat zij het, het uitverkoren volk was dat uit Egypte werden geleid. Maar Jezus zei, luister, ik ben niet alleen gekomen voor het volk van Israël. Ik ben gekomen voor de wereld. En ik ben het licht van de wereld dat mensen kan halen uit duisternis en brengen naar het licht. Kan brengen uit de verslaving, uit de zonde, uit de slavernij en brengen naar de bevrijding. Jezus zei, ik ben het licht van de wereld wie mij volgt volg mij wie mij volgt, wie dit licht volgt zal nooit in duisternis leven nooit nooit nooit in duisternis leven als je dit licht blijft volgen zal je nooit in duisternis leven dus ten eerste was het een significante uitspraak dat verwees naar de vuurkolom ten tweede uh, heeft de uitspraak ook andere achterliggende gedachten? We zien in Psalmen 27:1, mevrouw de Beemer, Psalmen <laughs> 27:1 zegt ons: de Heere is mijn en mijn hel. Voor wie zou ik vrezen? De, de, alleen deze stuk. De Heer is mijn licht en mijn hel. Voor wie zou ik vrezen? Oftewel, David zei hier: Jawwe, God, Jauwe, de Heere is mijn licht en mijn redding. En Jezus hier, toen hij deze uitspraak maakte... was het ten eerste verwijzen naar dat. Maar hij verwees ook naar het licht dat de Heere is. De Heere, Yahweh, God... is mijn licht en mijn redding. Jezus zei dus, ik ben dat licht. Ik ben die redding. We zien verder in Psalme 104... Dat er ook staat geschreven: Loof de Heere, mijn ziel. Heere, mijn God, Gij zijt zeer groot. Gij hebt u met majesteit en luister bekleed. Hij hult zich in het licht als in een mantel. Hij spant de hemel uit als een tentkleed. God wordt dus ook in het oude testament naar voren gebracht als licht, als het licht dat schijnt. Want je moet weten, hè? licht Duisternis is niet iets op zichzelf. Duisternis is slechts afwezigheid van het licht. Duisternis is niet iets op zichzelf. Duisternis is slechts afwezigheid van het licht. En God is het licht. En waar duisternis heerst is slechts een plek waar, God, waar, waar de mensen, of, of mensen God niet toelaat. En dat is de afwezigheid van het licht. En God wordt naar voren gebracht in het Oude Testament als het licht. We zien ook in Jezaja 42,6 waar staat. Jesaja 42,6 waar staat. Ik de Heer heb u geroepen in gerechtigheid. Uw hand gevat. Dit gaat over de Messias. Die komen zal. Messias. U behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk. Tot een licht der natieën. Dus één. God is licht. Maar ook in het oude testament zien we dat de Messias licht is. Interessant, interessant. En daarna zien we ook in Isaiah 49, 6, um, vanaf hier, dat is ook over de Messia. Hij zegt, ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reikte tot het einde der aardes. Ik stel u als een licht der volken, zodat mijn redding kan gaan tot het einde van de aarde. Dus Jezus in één uitspraak zei hij... Ik ben het licht dat brengt uitslavernij naar redding. Ik ben het licht dat schijnt. Hij is God en ik ben de Messias. Jezus had in één uitspraak drie titels genomen en voor zichzelf gezegd van... Ik ben het licht van de wereld dat schijnt. Wie, tot mij, wie mij volgt zal nooit in duisternis zijn. Nooit in duisternis zijn. Dus... Nu begrijpen we waarom de Joden hem wilden grijpen. Want er komt iemand en die zegt, ik ben het licht van de wereld. Hij zegt, hij is dat licht dat, dat, dat, dat stond voor die mensen die uit Egypte werden gehaald. Of God, of hij wil zichzelf naar voren brengen als God. Hij wil zichzelf naar voren brengen als Messias. En Jezus deed dat. Hij zei, ik ben dat licht. Dus Jezus identificeert zichzelf als het licht in een wereld dat vol Duisternis is. Duisternis staat voor het kwade. Duisternis staat voor onwetendheid, voor het verborgene. Duisternis staat voor alles wat slecht is. En op Aarde heeft duisternis altijd wel een beetje geheerst. Sinds Adam. Sinds Adam zien wij dat, dat duisternis best wel altijd geheerst heeft. In, in, in, in de geschiedenis van de mens. Ik heb deze week een afschuwelijk nieuws gehoord. Ik dacht dat het een grapje was. Ik dacht dat het een uh, site was. Maar het was gewoon echt nieuws. En men... wil met een wet komen... waarbij een zelfverkozen dood... mogelijk kan zijn voor ouderen. Die zeggen van, ik heb genoeg geleefd. Ik wil gewoon dood. En dan willen ze met een wet komen in Nederland. Ze zijn ermee bezig om een wet te brengen... waarbij mensen... Die zeggen van ik heb genoeg geleefd. Ouderen die zeggen ik heb genoeg geleefd. En die dood willen, willen ze zo'n wet brengen. En ik, ik citeer hier een stukje uit het krantenartikel, zoals uh, stond in AD. Het zegt, sinds 2002 kunnen patiënten die door een ziekte ondraaglijk en uitzichtloos lijden, kiezen voor euthanasie. Een arts die de dodelijke middelen toedient, kan nog steeds veroordeeld worden, maar alleen als hij niet zorgvuldig heeft gehandeld. Nederland was internationaal de voorloper met deze wet. Dus ze zijn er heel trots op. Maar toch klonk de laatste jaren... onder aanvoering van de Levenseinde Kliniek... en de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde... de roep om verruiming steeds harder. Dus er is al euthanasie mogelijk voor wie ziek is... Met, uh, die, die, die al vanzelf dood zou gaan en die heel veel pijn leidt. Maar ze willen nu een verruiming van deze wet... En ze eindigen dan met deze vraag, want hoe zit het met mensen die klaar zijn met het leven en niet meer verder willen? Hoe zit het met mensen die klaar zijn met het leven en niet meer verder willen? En de oplossing dat de wethouders nu mee willen komen, politieke partijen mee willen komen, is we geven ze de toegang, we geven ze de optie om hun leven te eindigen. Wat is dat? Wat, wat is dat? Dat is duisternis, dat klinkt. Dat is duisternis, want duisternis probeert overal te komen waar het kan. Dat is duisternis dat klinkt in de mensheid en, en duisternis dat wil komen binnen in de maatschappij en heersen in de maatschappij. Want het is geen oplossing. Een oplossing zou zijn, breng die mens naar een psycholoog. Dat is een oplossing. Maar dit is een weggooien. Dit is weggooien van, weet je wat? Um, we willen geen geld aan besteden. We willen niks aan besteden. Laat de mensen gewoon hun leven beëindigen. En ik weet niet of jullie het zien zoals ik, maar dit is afschuwelijk. Dit is duisternis dat weer klinken. Want duisternis, sinds Adam, is duisternis aan het klinken en aan het heersen in de mensheid. Sinds Adam. God, please in de mens. Maar de mens viel... En duisternis was op het loer. Duisternis kwam naar Adam en greep dat licht van de mens dat scheen. Want de mens, wij, wij zijn niet de bron. Wij zijn, niet bron. Wij zijn geen bron van het licht. Wij zijn reflectie van het licht. Ik weet niet of jullie gisteren de maan hadden gezien. De maan was schitterend gisteren. Wat is de maan? Hoe, hoe brengt de maan licht? De reflectie. De maan reflecteert de zon. En wij zijn reflectie. Wij behoren reflectie te zijn van God. Hier op aarde. En Adam was een reflectie. De Bijbel zegt: de mens is geschapen naar Gods evenbeeld. Een reflectie, dat scheen hier op aarde. Maar duisternis was op de loer. Kwam naar Adam en greep zijn licht. En sinds die tijd is duisternis altijd op aarde. Kaïn doodde zijn broer. God komt naar Kaïn en zei: Kaïn, waarom is je gelaat zo betrokken? Waar, waar is je licht? Waarom is je licht weg? Waarom is je gelaat zo betrokken, zei God, aan Kain? Want de duisternis sinds de tijd greep elke nakomeling. Elke nakomeling dat er kwam, greep hij. En de duisternis begon op jacht te gaan en wilde elke soort licht dat er was, wilde die grijpen. Maar er kwam een belofte. Zeg tegen mij, er kwam een belofte. Ja, dat een belofte. God zei, uit de vrouw zal er iemand komen die de kop van de slang zal verbrijzelen, Zal vermoorzelen. En de slang zal slechts zijn hiel vermorzelen. Dus dat is niet zo erg. Maar hij die uit de vrouw zal komen, zal de kop van de slang vermorzelen, En de slang zal slecht zijn Heel vermoorselen. Dus duisternis was nu attent en op jacht. En elke persoon dat er kwam uit Adam, elke persoon dat er kwam uit die afstammeling, allen werden gegrepen. En er kwam duisternis op aarde. Er, is, er kwam oorlog, er kwam dood, er kwam duisternis, er kwam afgoderij, er kwam verkrachting, er kwam van alles op aarde. Want duisternis wil heersen op aarde. Duisternis de Satan wilde heersen op aarde. Want hij kon niet heersen in de hemel. Wat hij wilde in de hemel was heersen in de hemel. Maar dat kon niet. Dus hij wilde op aarde heersen. En hij ging steeds elke nakomeling, elke nakomeling langs. En iedereen, iedereen viel, iedereen viel wel. Er waren geweldige profeten en al die dingen. Maar allen vielen wel. Allen werden gegrepen, gegrepen, gegrepen, gegrepen. Maar 2000 jaar geleden... 2000 jaar geleden werd er iemand geboren, genaamd Jezus. Mm. En er was een ster dat scheen en wees naar Jezus. En mensen werden gevolgd door een licht dat scheen en zei... Daar is iemand die van belang is. Daar is iemand die van belang is. En er was een profetie rond, er was een belofte rond... dat er iemand, een Messias, geboren zou worden. Dus duisternis was op de loer. En duisternis wilde al Jezus sinds klein af aanpakken en doden. Jezus had geen plek om geboren te worden. En toen hij geboren was, moest hij vluchten... En duisternis was al op de loer en wilde Jezus grijpen. Hij wilde Jezus grijpen. En Jezus werd dertig jaar oud en hij begon zijn bediening. En de duisternis wilde grijpen. En we hebben gezien, Jezus dol, wordt gedopen. Hij komt uit het water, de vader verschijnt en zegt: Dit is mijn uitverkoren zoon, dit is mijn geliefde zoon. En de Heilige Geest kwam op hem. En, en er was een geweldige tentoonstelling. En Jezus ging naar de woestijn, maar wie ging hem achterna in de woestijn? Duisternis ging achterna. Want de duisternis wilde hem, grijpen. wilde hem grijpen. Duisternis dacht, als Adam gevallen was in de paradijs, dan zou Jezus zeker wel vallen in de woestijn. Maar de duisternis had het mis, want Jezus zei steeds, er staat geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven. En duisternis kon hem niet grijpen en ging weg. En duisternis stuurde Phariseërs. Maar de Phariseërs konden hem niet grijpen. Duisternis stuurde schriftgeleerden. Maar schriftgeleden kon hem niet grijpen. Duisternis hoort slimmer en die stuurt Petrus. En Petrus zei, nee heren, u hoeft niet dood te gaan, u hoeft niet dood te gaan. Nee joh, blijf leven, u hoeft niet dood te gaan. Duisternis dacht, dan ga ik binnen in zijn kring, ga ik kijken of ik hem kan pakken. En Duisternis komt en zegt: Petrus zei, nee heren, u hoeft niet dood te gaan. Heer, Jezus zei, ga weg van mij, Satan. Hmm. Duisternis kon hem niet grijpen. En Duisternis dacht van, oh, er is iemand daar met een donkere hart. En hij ging naar Judas. En de Duisternis was daar bij Judas en had hem overgehaald uit Judas' eigen keuze van, weet je wat, ik ga hem overleven. Ik ga hem, uh, ik ga hem overleveren aan de, aan de overheden. En Duisternis dacht dat de Jezus aan het grijpen was. Want nu wordt Jezus bespuugd. Jezus wordt gevangen genomen en Duisternis is bezig met zijn hand. En hij begint hem te pakken waar? Bij zijn hiel. Want hij begint aan zijn vlees te komen, want nu wordt Jezus geslagen. Jezus wordt geslagen. Jezus wordt bespuugd. Jezus krijgt zweepslagen. Jezus wordt gebracht naar Golgotha. En daar wordt hij genageld. En duisternis is maar bezig en bezig en bezig en bezig. En, en het licht ging... Uh, Jezus ging dood. En duisternis dacht... Ik heb het licht gedoofd. Maar Jezus, mensen, was geen reflectie. Jezus was de bron... En de duivel en de duisternis kon de bron niet doven. Want Jezus kwam en overwon de dood, overwon hel, overwon de satan, overwon alles wat er was. En kwam naar buiten en scheen en hij zei, alle macht is mij gegeven in de hemel en op aarde. Jezus, het licht van de wereld. Mijn God, Jezus, het licht van de wereld scheen. En hij scheen zoals niemand ooit geschenen heeft. Want iedereen was slechts een reflectie. Maar hier hadden we te maken met de bron zelf. De reflectie is makkelijk te stoppen. Als dit, dit reflecteert, wat moet ik doen? Ik kom er gewoon tussen. En dan reflecteert hij niet meer. Dat is reflectie. Als dit bijvoorbeeld dit zou reflecteren. Of ja, hier trouwens. Goeie voorbeeld. Klaar. Gestopt. Ja, gestopt. Want dit was een reflectie. Maar hoe stop ik dit? Hier is er nog licht, want dit is de bron. En de vijand probeerde en probeerde maar te grijpen. Maar hij kon niet aan de bron komen. En Jezus heeft overwonnen. En hij zegt, ik ben het licht van de wereld. Ik ben degene die mensen brengt uit slavernij naar redding. Ik ben degene die mensen bevrijdt uit verslaving. Bevrijdt uit de duisternis bevrijd uit de put, bevrijd uit waar je maar ook bent. Er is geen duisternis te groot voor het licht. Want het licht schijnt en niks kan het licht stoppen. Niks kan het licht stoppen. Jezus zei, ik ben het licht van de wereld. Maar Jezus zei niet alleen dat. In Matthäus 5... Vers 14 tot en met 15. En daarna gaan we. Hij zei. Jezus zegt hier tot zijn discipelen. Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt. Een berg ligt kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan. En zet haar onder de korenmaat. Maar op de standaard. En zij schijnt voor allen... Die in het huis zijn. Dus Jezus zei niet alleen, ik ben het licht van de wereld. Hij zei ook, jullie zijn het licht van de wereld. Waarom? Want wij reflecteren hem. En wij hebben hem nu in ons. En wij, onze taak nu, is om te schijnen in de duisternis. Jouw taak is om te schijnen in de duisternis. Schijnen in de duisternis, wat je maar ook... Als duisternis ziet in jouw leven schijnen. In de duisternis van jouw school, van jouw werk. Van, je, van de maatschappij, van je omgeving, van je huis. Wij zijn nu kleine lichten die schijnen. En ons werk behoren te doen. En ik heb hier zes dingen opgeschreven. Als je aan het, het noteren bent, schrijf je het op. Ik heb hier zes dingen waarvan ik denk dat het ons leven kan helpen om te schijnen in de donkere tijden. Als je aan het noteren bent, als je schrijf ze op. Zes kleine dingen en dan gaan we afsluiten. Als eerste heb ik, sta open. Hoe kan ik schijnen in de duisternis? Sta open. Als het donker is, als je niks meer kan zien... sta open voor Jezus en voor zijn leiding. Vaak als wij duisternis meemaken in ons leven... sluiten wij onszelf af van God... Vaak als we duisternis hebben, als er iemand doodgaat in, jou, in, in, in jouw leven, een kennis doodgaat, dan moet je niet zeggen, oh heer, waarom heb je dit gedaan? Zeg, heer, ik heb u nodig. Sta open voor hem. Sta open voor God om jou te leiden in de duisternis. Als tweede heb ik concentreer. Verlies je focus niet. Laat jezelf niet afleiden van de dingen van deze wereld. Concentreer je. Dus sta open en concentreer je bid. Zoek de Bijbel op. Concentreer je. Wanneer het donker is in jouw leven. Wanneer het moeilijk is in jouw leven. Concentreer je. En focus je op God. Focus je op Hem. Bid. Bid. Lees je Bijbel. Het is nu geen tijd om terug te gaan. Het is nu geen tijd om op te houden. Nee. Sta open. Concentreer. Als derde heb ik hoop. Hoop. Hoop. Hoop. Wanneer het donker is in jouw leven. Hoop. Hope. We hebben geleerd in Efesius dat we moeten weten wat de hoop van zijn roeping wekt. Hoop. Want wat is geloof? Wat is geloof? Geloof is, zegt Hebreeën 11.1... geloof is hoop met zekerheid. Hebreeën zegt... geloof is hopen met zekerheid. Hoop wanneer het donker is. Dezelfde God die jou uit een vorige situatie heeft gehaald... Is dezelfde God die jou nu weer zult, zo, zal gaan redden. Het is dezelfde God. Dus verlies je hoop niet wanneer het donker is. Waarom? Verlies het niet. Hoop. Hoop. Sta open. Concentreer. Hoop. En dan als volgende. Initieer. Initieer. Je bent in het duisternis. Ja. Je hebt een crisis. Maar stop niet. Waarom stoppen? Waarom stilstaan? Nee, initieer. Is het donker bij jou thuis? Laat jij degene zijn die zegt... Oké okay familie, we gaan bij elkaar. We gaan vandaag een kerkdienst houden hier thuis. Jij gaat zingen, jij gaat preken en jij gaat bidden. Initieer. Wanneer het donker is op werk, initieer. initieer. Neem de initiatief. Sta open, concentreer. Hoop, initieer. Juich. juich. Juich, juich, juich, juich. Aan bid. Waarom? Juich, waarom? Juichen, want de vijand wil jouw aanbidding van je wegnemen. En je moet de vijand jouw aanbidding niet van je laten wegnemen. In duistere plekken, in donkere plekken, moet je juichen. Ja, ik heb een crisis. Ja, het gaat fout. Maar ik laat mijn blijdschap niet wegnemen. Heerlijk prijzen. Oh, praise the name of the Lord. aanbidding wegnemen en het is donker het is moeilijk, je weet niet wat te doen, maar laat hem jouw mond niet snoeren, want je mond kan, kan, kan jouw bevrijding brengen als je gewoon aanbidt oh praise the name ja het is moeilijk, maar ook oh, praise the name ja ik kan niet meer, maar ook oh, praise the name juich, sta open concentreer, hoop, initieer juich en nou als laatste heb ik wat Jezus hier tegen ons zegt. Volg mij. Laten we hem navolgen. Laten we hem navolgen. Wie tot mij komt, zal nooit in duisternis zijn. Sta open. Sta open. Concentreer. Hoop. initiëer Juich. En hem navolgen. Sta open. Concentreer. Hoop. Initieer, juich, navolg. Oh, wacht. Dus wanneer het donker is, mag de volgende zien? Schijn. Schijn. Wanneer het donker is, schijn. Jij ja, mag een applaus geven. Wanneer het donker is, schijn. Schijn. Schijn. Wanneer het donker is, schijn. Schijn. Wees het licht. Oh, laat we opstaan. Schijn. Blijf hem navolgen, blijf hem navolgen. Het is geen tijd om terug te gaan. Het is geen tijd om op te geven. Wanneer het donker is, schijn, schijn, schijn.